Tumke Woldhuis met het NOS Journaal. Een jury in Boston heeft Jochard Tsarnaev schuldig bevonden aan de aanslag op de Marathon van Boston twee jaar geleden. Zijn straf wordt op een later moment vastgesteld. Tsarnaev, die van Tsjecheense afkomst is, kan de doodstraf krijgen. Bij de dubbele bomaanslag kwamen drie mensen om het leven. Meer dan 250 mensen raakten gewond. De Universiteit van Amsterdam spant een kort geding aan... om de ontruiming van het maagdenhuis af te dwingen. Het bestuur had geëist dat de studenten die het pand bezet houden... om zes uur weg zouden zijn, maar ze bleven zitten. De universiteit zegt zich zorgen te maken over de staat van het pand... de veiligheidssituatie en dat privacygevoelige dossiers toegankelijk zijn. Na zware gevechten heeft IS bijna het hele Palestijnse vluchtelingenkamp Jarmouk... in Syrië veroverd, volgens de is de situatie er erger dan onmenselijk. Bewoners kunnen geen kant op en ze zijn verstoken van hulp. Met de verovering van Jarmouk is IS nu dichter dan ooit... bij de Syrische hoofdstad Damaskus. Volgens het Franse persbureau AFP overweegt het Syrische leger... een zware militaire operatie om IS uit het kamp te verdrijven. De Amerikaanse agent die een ongewapende zwarte man heeft doodgeschoten in South Carolina wordt ontslagen. Dat heeft de burgemeester van North Charleston gezegd, de plaats waar de schietpartij plaatsvond. Eerder vandaag werd bekend dat de agent is aangeklaagd voor moord. Hij schoot de wegrennende man acht keer in zijn rug, naar eigen zeggen uit zelfverdediging. FC Groningen heeft voor de tweede keer in de historie de finale van de KNVB-beker gehaald. Verliezend finalist van 1989 was in de halve finale thuis met 3-0 te sterk voor Excelsior. Op zondag 3 mei is Pek Zwolle in de Rotterdamse Kuip de tegenstander van Groningen. Schakelde gisteren FC Twente uit. Het weer dan komende nacht kan er wat mist ontstaan. Morgen overdag in het noorden en het noordoosten kans op wat regen. Rest van het land zijn er flinke perioden met zon. En dan is het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. <tiedat>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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1072 hier op CWM Zandvoort. We gaan weer beginnen met een uh, nieuwe CD. En het komt van uh, de uh, Vive Music Project, zo noemen ze zichzelf. Uh, allemaal een beetje ingewikkeld vind ik, maar ja, dat komt door die talen allemaal niet machtig ben. Dat, uh, maar goed, je kunt het allemaal zelf nalezen via de website peacefulradio.eu. En euh, nou dan kom je weer zelf op hun website. En dan staat het hele verhaal voor je klaar. Goed, ga maar eens lekker voor zitten. 15 werkjes te gaan. Ja, moest even kijken. En het euh, gaat helemaal goed komen. Veel huisplezier.